De initiatiefnemers, PVA en ChristenUnie, willen discussies zoals die over de Angolese jonge Mauro voorkomen. Maar volgens de Raad van State is de wet onnodig voor een half miljard euro. En nu heeft Vestia nog meer nodig. Maar het Waarborgfonds kan het volgens betrokkenen niet meer opbrengen. Daarom moeten andere corporaties bijspringen. De Raad van State is kritisch over een initiatiefwet waarbij asielkinderen die langer dan acht jaar legaal in Nederland zijn een verblijfsvergunning krijgen. Raad heeft een negatief advies uitgebracht over deze wortelingswet. Initiatiefnemers PvdA en ChristenUnie willen discussies zoals die over de Angolese Mauro voorkomen. Maar volgens de Raad van State is de wet onnodig, ondoelmatig en oneerlijk. De zwart film The Artist is de grote winnaar geworden bij de Oscar-uitreiking. De stomme film won vijf prijzen, waaronder de belangrijkste voor beste film. Ook beste regie en beste mannelijke hoofdrolspeler gingen naar The Artist... Meryl Streep won de derde Oscar uit haar carrière voor haar rol van Margaret Thatcher in The Iron Lady. In de film Hugo won net als die artist ook vijf Oscars, maar in minder prestigieuze categorieën. De Belgische inzending Runscop viel niet in de prijzen. Het weer wisselend bewolkt en vooral in het oosten mistig. Laat er Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. De spits is een stuk minder druk dan gebruikelijk. Dat heeft te maken met de voorjaarsvakantie in de regio Noord. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Eembrugge 3 kilometer. A2 Den Bosch richting Utrecht voor knopend Eveningen 4. A8 Zaandam richting Amsterdam bij het knopend Komplein 3. A9 ook maar richting Amstelveen. Tussen de Rotterdam Polderplein en de Raasdorp 5. A12 Den Haag richting Utrecht voor knopen Lunette 4 kilometer. A12 Arnhem richting Utrecht bij Marsbergen 4 en verderop bij Driebergen nog eens 3 kilometer. A15 Nijmegen richting Gorkum bij Echtelt 4 kilometer. A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3.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 Zandvoort en dan deze muziek op de radio. Yo, Kenny G te samen met Earth, Wind en Fire en I Like The Way To Move. Het is even na twee uur, Goedemiddag en welkom bij Zandvoort op zaterdag. Standvoort en de regio en inderdaad een zon overgrote Goedemiddag albert Jan en goedemiddag luisteraars. Uh, goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob en ja geweldig het zonnetje. Heerlijk hè? Het zonnetje zou het al voorjaar zijn. Het lijkt er wel een geweldig. beetje. Geweldig. Nee. Uh, de sfeer zit er al goed in in ieder geval met het eerste nummer. Hè? Zo dat dacht dus, uh, ik wel, ja. En we hebben geweldig. Een, we hebben een vol programma. Dus ik zou zeggen uh, laten we maar gauw uh, beginnen. Luisteraars, want uh, om half vier zoals u van ons gewend bent, uh, kunt u uh, de evenementenagenda verwachten. Dus ik zou zeggen, houd u pen en Papier maar vast bij de hand. Uiteraard om half drie het weerbericht. En ik kan u zeggen: het blijft vandaag een mooi weer. Om half vijf hebben we het dier van de week, en het is, deze week is het een hond, luisterend naar de naam Sivan. En voor de liefhebbers van het gedicht van de week om kwart voor vijf, Rob, ik heb een probleem. Want we hebben er twee. We hebben een trouwe luisteraar, die is 65 geworden. En gefeliciteerd! Het, nog van harte gefeliciteerd Gerard, ja, want daar gaat het over. Uh, we hebben twee gedichten binnengekregen, dus ik denk dat ik ze maar achter elkaar plak. We gaan ze allebei doen. We gaan ze allebei doen. Uh, kwart voor vijf, het gedicht van de week, en het luistert naar de mooie naam Gerard. Uiteraard, Zandvoorts nieuws in het kort, diverse klein berichten. Uh, straks beginnen we met, uh, we hebben een nieuwe burgemeester. Ja. Ja, we ja, een ja, nieuwe ja, burgemeester. Dus ik ben benieuwd wat Nick Meijer gaat volgende week gaan doen, want die gaat natuurlijk op vakantie. En, ja. uh, en BLC en uh, Nick, die komen volgende week in de uitzending. Die komen volgende week bij ons in de uitzending, om kwart over twee. Verder, uh, er wordt weer gevoetbald. Ja, met dit weer wordt er weer gevoetbald. Uh, en wel, SV Zandvoort moet uit tegen Hellas. En daar is voor ons aanwezig Joop van es, en die doet er vanaf uh, half drie uh, verslag van. Het laatste uur hebben we natuurlijk veel uh, sportnieuws. We hebben Formule 1 nieuws, we hebben Nieuws over Guido van der Garde. En we kijken natuurlijk ook even vooruit naar de Krakermorgen. PSV tegen Weienoord. Wow. En verder natuurlijk heel veel muziek, dus blijft u gezellig luisteren naar de ZFM op de zaterdagmiddag. Zandvoort op zaterdag, bij je tot aan vijf uur vanmiddag. Het blijft moeilijk, hè? Het blijft moeilijk. Zandvoort op woensdag, goedemorgen, Zandvoort. We hebben zoveel programma's. Maar we hebben heel veel plezier tot aan vijf uur op de Zandvoortse Radio. Johnny H.J. is hier en Shatter Dreams. 你带着 Op 106.9 FM Zie fm Assim você me mata, ai se eu te maakt, ai, als je me maakt, ah, als je me me mata, ai se eu te maakt, ai, ai, se eu te ah, viu? ah, uh. Se si ze me matar vandaag. krijgen we gewoon zin in de zomer. Helemaal zin in Zandvoort. En lekker naar het strand gaan natuurlijk. De plaats van Michel, Telo en Ic Tupego draaien speciaal voor iedereen die uh, aan het opbouwen zijn, Albert-Jan. Ja, want er wordt hard gewerkt. Ja, hè? er staan er alweer een aantal. En er zijn ook de eerste brochures of folders die liggen alweer in de bus waar we allemaal kunnen gaan eten en uh, lekker kunnen gaan genieten op het strand. Dus het wordt weer dit moet, moet gewoon een mooi seizoen worden. Ik heb onder meer vernomen dat de mango's uh, alweer open is met ah, een hele lekkere keuze. Oké, ik heb lekker heen. Ik had, had soort... van Meijer aan Zee had ik alweer het nodige uh, middag gekregen. Beach Club 10. Ja, het is, dat wordt geweldig. En, als het nou allemaal CFM op zaterdagmiddag aanzetten, dan is het helemaal feest Kijk, natuurlijk. dat bedoel ik. Goed, terug naar de realiteit van de dag van vandaag. En, uh, nou, volgende week is natuurlijk, uh, alle kinderen zijn uh, vrij... En dan is het volgende week, is het dan eindelijk zover. De Kids Adventure Week gaat ervan van start. Tijdens de week waarin kinderen de baas zijn in Zandvoort... moet er natuurlijk ook een kinderburgemeester komen. Vorige week maakte de VVV Zandvoort bekend... wie tijdens deze gezellige week de kinderburgemeester van Zandvoort zal zijn. De zevenjarige Bionce van Eck heeft de eer... om de allereerste kinderburgemeester van Zandvoort te worden. VVV Zandvoort heeft na een oproep verschillende e-mails mogen ontvangen... van kinderen die graag een weekje kinderburgemeester van Zandvoort zouden willen zijn. Bionce van Eck was uiteindelijk de gelukkig... De de gelukkige winnaar. En de vvv Zandvoort heeft alle vertrouwen dat zij deze zware taak van het kinderburgemeesterschap aan kan. Afgelopen vrijdagmiddag uh, om twee uur werd Beyoncé door burgemeester Niek Meijer officieel geïnstalleerd onder grote belangstelling op het raadhuis. Heeft ze ook een uh, Amstketting? Ja, ze heeft een, een, een, een werkamstketting heeft ze gekregen. Die moeten ze wel weer inleveren als die week voorbij is. Want volgend jaar wellicht dat het dan dit evenement weer een vervolg krijgt. En wat schetst mijn verbazing? Nou, verbazing... A op zaterdag 3 maart geeft de kinderburgemeester uh, van ECNUS samen met burgemeester Meijer tijdens ons programma een interview. En dat uh, is staat gepland om kwart over twee. Dus volgende week kwart over twee de twee burgemeesters in, uh, in de studio. Heb jij uh, je pak al uit de kast gehaald? Ik heb mijn uh, zandvoertse stropdas al klaar liggen. Kijk, dat doe je helemaal goed. Heb je wel een pak? Biel, <laughs> daar moet ik <je> even <laughs> kijken. Ja, dat komt wel goed hoor. Maar goed, een week vol activiteiten en, en uh, CFM doet ook mee. En die doet op dinsdag, woensdag en donderdagmiddag van 1 tot 2 later. Verslag van de evenementen, want dan hebben wij zogenaamd die workshop. Leuk! En dan gaan we met de kinderen live de lucht in en dan kunnen ze natuurlijk vertellen wat ze allemaal al hebben meegemaakt tijdens deze zeer leuk georganiseerde week. We wensen C in ieder geval een hele succesvolle week toe als burgemeester van Zandvoorts. Geweldig! En dan moet ik eigenlijk een plaatje van C gaan draaien. Nee, die heb ik niet klaarstaan, maar wel een hele andere lekkere. Hier is de zoekmachine en Maldon. Ah. zomer. Nou, wij wel, hoor. Het ritme van zand voor Zand voor, voor, voor, voor, voor, voor, voor. Die zomaar maar komen hoor, we zijn er helemaal klaar voor bij CFM Zandvoort Lekker een zonnige muziek zo op de zaterdagmiddag Een lekkere zonnige zaterdagmiddag En of dat zo gaat blijven Dat horen we straks rond half drie bij het CFM weerbericht met Albert-Jan Vos Maar eerst even een ander kortsbericht en nog een plaatje Ja, nou eindelijk maar toch, want de winkelstraten zijn visueel gekoppeld Afgelopen maandag is er een begin gemaakt om de looproute vanaf de Kerkstraat richting Halterstraat visueel aan te passen de geel gekleurde straatstenen en het motief van de bestrating in de kerkstraat worden nu over het kerkplein en het raadhuisplein doorgetrokken naar het begin van de haltestraat. Een lang gekoesterde wens van de ondernemers in de Halterstraat gaat daarmee in vervulling. Door de herbestrating wordt het winkelende publiek als het ware vanzelf van de ene naar de andere winkelstraat geleid. Deze aanpassing moet het beeld van het centrum van Zandvoort en het winkelcentrum versterken. Er is afgelopen week hard gewerkt om het een en ander voor dit weekend al te realiseren. Voor zover ik het kan nagaan is het allemaal klaar. En we hebben het vanmorgen bij Goedemorgen Zandvoort gehoord. We hebben een mooie percentage van nieuwe winkels in Zandvoort. En dat betekent nog maar een lekstand van 10 Dat valt me mee. Dat is minder dan het landelijk gemiddelde. Dat valt me mee, want, is, uh, het, uh, dus... me mee, want uh, afgelopen winter uh, daar, bij het casino en dergelijke, de hele straat was eigenlijk bijna leeg. Nee, er komen heel veel uh, leuke nieuwe winkels. En uiteraard uh, houden we daarvan op de hoogte wat je allemaal kan uh, doen uh, in Zofvoort. Wat betreft de winkels. Maar uiteraard parkeergelegenheid uh, ook in het centrum aanwezig. Hier is u en Stuck in the Moment. Op de Zomervoortse Radio met Stak in a Moment, tijd voor het weer. En wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan verwachten, Albertje? Nou, dit weekend wordt helemaal geweldig. Lekker! En uh, ja, vandaag is, zoals u kunt zien, is het prachtig weer met flink wat zonneschijn. Het blijft droog en de temperatuur stijgt naar Waarden rond de 9 graden. De wind waait uit het noordwesten en is overwegend matig van kracht. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar een graad tot 2 of 3. De wind waait uit het noordwesten en is overwegend matig van kracht. Morgen is het ook prachtig weer met flink wat zonneschijn. Het blijft wederom droog en het wordt in de middag maximaal 9 graden. De noordwestelijke wind waait zwak tot hooguit matig, windkracht 2 tot 3. Dus ook morgen is het prachtig strandweer. Zondagavond hebben we een afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. In de nacht naar maandag neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. De zuidwestelijke wind waait overwegend matig en de temperatuur daalt naar ongeveer 4 graden. Maandag overheerst de bewolking, maar het lijkt wel droog te blijven. De zuidwestelijke wind waait matig en aan zee vrij krachtig en de temperatuur stijgt naar maximaal 9 graden. Dinsdag overheerst de bewolking, maar soms is er ook ruimte voor de zon. Het blijft droog en er waait een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestelijke wind. De temperatuur stijgt naar maximaal 11 graden. 11 graden, ja. Heerlijk! Maar, woensdag is het prachtig weer met flink wat zonneschijn. Het blijft droog en het wordt in de middag 12 graden. Nog meer! De zuidwestelijke wind waait zwak tot hooguitmatig. windkracht 3 of minder. Dus heerlijke dagen om lekker naar het strand te gaan. Kijk, daar gaan we van genieten. Wil je het weer nalezen? Ga je gewoon even naar www.meteopagina.nl Dat is www.meteopagina.nl En onze eigen weerman Lex van de Horen. hij is in april weer terug van de winterstop. Dus vanaf april weer het live weer met Lex van de horen. Tot zover bij CFM. Dan was het weer En voor de nieuwste hits bij CFM verwijs ik u graag naar de vrijdagmiddag. Want tussen 3 en 5 Cinema de Euro Breakdown. Gepresenteerd door Sjors van Dam. Kom maar, kom maar, kom De 40 kom maar. beste plaat. Kom maar, kom maar, kom maar. Je bent een eikel. Shorts <laughs> Hebben we het toch even gezegd? Heerlijk. Ja. Ik krijg uh, volgende week trouwens uh, tijdens mijn workshop uh, uh, op donderdag... ...krijg ik twee neefjes van Sjors. Uh. Dus het wordt wel Sjorsjesdag. Het wordt dag. Dinsdag, woensdag en donderdag heb je die workshops ja. van ja. Uh, 12 tot 2. Nou, dat ga ik dus even zeggen. Want tijdens de Kids Adventure Week zijn kinderen van 26 tot en met 4 maart de baas in Zandvoort. ZFM, uw eigen radiostation, organiseert tijdens deze week een drietal workshops... ...op 28, 29 en februari en 1 maart. Het eerste uur ga je redactiewerkzaamheden verrichten om een idee te krijgen... ...van wat je allemaal... Moet kunnen als radio-dj. Het tweede uur mag je alles in de praktijk brengen... ...door live in de uitzending mee te doen. Vergeet niet om pen en papier... ...een lunchpakketje en drie cd's... ...met je favoriete muziek mee te nemen. Het duurt totaal twee uur. één uur redactie en één uur live radio. Maximaal personen per workshop vijf. Uiteraard kost het niks. En we doen de uitzending live vanuit een studio... ...aan de Kruisstraat 2A in Zandvoort. Heb je nog plaats Albertje, Dat wou ik dus even zeggen. De, de workshops op dinsdag en donderdag zitten vol. Ik heb alleen nog twee ...plekken op de woensdag. Op de woensdag. De mensen of de kinderen die nou luisteren en mee willen doen. Ja. Waar kunnen ze zich aan melden? Rennen naar het VVV's Zandvoort. En kijken of je daarvoor in aanmerking kan komen. En dan zie ik morgen de, de laatste twee plekken wellicht ook alweer vol. Helemaal leuk. Dus drie dagen lang van 1 tot 2 live uh, CFM. In het kader van de Kids Adventure Week Hé, hey, we hebben heel veel verzoekplaten vandaag weer. Ja, ik barst hier van de bierveeltjes. E eentje was er uh, eentje van uh, Petula Pich Clark. Ja, ja. klopt. I Don't sleep head. in the subway, but he couldn't find me. Helaas, maar wel deze bekende. Here is downtown. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you got worries, all the noise and the hurry seems to help. I know. de muziek van Golden CFM hoor je op de zaterdagmiddag bij CFM in Zandvoort op zaterdag dat was Petula Clark en Downtown een van de verzoeklaten die wij vanmiddag hebben. En niet getreurd want er komen er nog veel meer langs vanmiddag. En we gaan vanmiddag ook weer eindelijk lekker voetballen We gaan snel naar Joop van es, de wedstrijd van vandaag Joop, goedemiddag. Ja, ik zit uit de zaterdagklet, er ligt een Ik Ik klaar voor, voor heel sport. sport, dat wil ik wel meenemen. Vanaf en toe eh, De bal komt geheel uit de muren. Jan Sonnekamp verdedigt zijn gezicht met zijn arm. En schat, dan ligt de bal gewoon op de stip. Te gek verwoorden. Dan gaat die bal komen. En dan gaat hij in. Ja, ja, ja, ja, ja. We dus spreken nu over de even De, de elfde minuut. Jan van zat 1 Het Dat is helemaal niet nodig geweest. Dat is een beetje een rare situatie. Die vrije schop. Je hoort die scheidszet en die vloot ervoor. En eh, toen stond. Zom terrein. Zonneveld beschermt zich, dat mag officieel, maar hij vond dat er geen bescherming meer was, dat het meer een bal spelen was met de arm en daardoor kan de bal op de set leggen. Goed, Zandvoort dat uh, heeft uh, uh, eigenlijk hetzelfde team als uh, voor die, uh, die uh, steelbinden. Alleen Max uh, Aardwerk is weer teruggekeerd, voor, van de tweede keer zuren. en die staat weer rust op het middenveld te spelen. Voor de rest allemaal hele jonge knullen en uh, Zandvoort mag nu een vrije schot nemen ter hoogte van de cornervlag van Hellesport, waar we zijn. Hellesport de lichting Zaanstad uh, aan de rand, uh, bij uh, een beetje kant van de of zo. Goed, uh, de bal die komt langs een nieuwe richting de uh, Kornervlag en Berg gaat die bal nemen. Zandvoort staat op de zesde plaats op dit moment, 22 punten, Hellas op de negende plaats. En met 16 punten zit dus een gat van 6 punten tussen en uh, dat kan dus in ieder geval vandaag niet overbrugd worden. Dan komt die vrije schop en uh, die wordt uh, Dieper kan heel makkelijk pakken en gaat tempo draaien, want Gellersport uh, dat, uh, dat is heel snel. Het is hier een Kunsthuisveld, dus daar benen ja, is ook op in De dat schot ook alweer. Maar daar is Calus, wel een Calus heeft ingegrepen en stelt de bouwen aan Aardewerk. Aardewerk probeert in de diepste, uh, even kijken, Michael Kijl gebruikt dat lukt niet, maar wel is daar uh, um, Chris Norge, die gaat zijn man verbergen, 6 meter gebied gaat in, geeft voor. staat daar in Zandvoort en staat in En het is, het is, even kijken, even kijken, want het is wel een doelpunt. het is Boris um, Bol, het gebeurde eigenlijk nooit daar, Zandvoort binnen twee minuten na die ongelukkige penalty Zandvoort op gelijke hoogte brengt. met Hellasport met de gasten. Het was een hele mooie voorzet van Dulgen en Mol die normaal gesproken nooit een echte springer is geweest. Die kwam in huis hoog, zitten ze hoogte tegen en de keeper van Hellasport had niks meer te vertellen. De stand is nu 1-1 hier en dat vind ik uh, tijd om deze reportage af te sluiten. We hebben gespeeld, 14 minuten, de stand is 1-1 bij Helenspoort. Dankjewel Jop, en dadelijk komen we bij je terug en we moeten gewoon vaker bellen, dan heb je tenminste heel veel Open to God. your father's old record. Yeah. Classic material. Refugee cat. Hold tight. Yes, yes. Steve Marley. Come on. Uh huh? White clap. Uh huh? clap. Clef. Huh? We Dit is het ritme van Zandvoort. Dit is het ritme van ZFM. Ik red twee ringerplaat op de zaterdagmiddag bij 7 op de San Radio. Johan, dat is een No Woman, No Cry, gevolgd door Furt World, wederom een verzoekplaats. En dat was Now That We Found Love. Zo vlak voor uh, drie uur gaan we nog even snel naar Javres voor een verslag van de wedstrijd van vandaag. Hellas tegen SV Sandvoort. Joop. Ja, waar uh, Sandvoort een, een vrije schop op een metertje of 18, 19 van het doel verplotste. Omdat gewoon boom werd genomen. En nu is uh, Hellas Sports uh, bal. Door een, door een overtreding van Michael Kuil op de Zandvoors gezien, de rechterkant van het veld, maar diep in het, op de helft van Hellosport. Van Hij slot dus, wordt niet gespeeld. Wordt niet goed gespeeld denk ik, dan blijft hij nog binnen. Hij blijft niet binnen, dan gaat vier Zandvoorsbeen uit tussenin, met nee, vier van de, van de cornervlag, aan de kant van het veld. Dan is het nu even buiten de omheiding, dat gaat zo gehaald worden natuurlijk. En niemand haast zich daarvoor. Oké, okay, dat loopt iemand eindelijk heel even, die is naartoe, heel rustig, heel erg, kakt die ballen, ga dan die bal in de weer uit Het doet allemaal, het doet allemaal. En dat doet nog steeds. En dat voor een simpele Dus Het uh, is gewoon belachelijk. Ja, er gaat die komen. Nou, de sterren Daar is uh, heel goed daar, uh, Petrie Koper zit erbij met zijn hoofd. Kan die bal wat wegwerken? Maar het is uh, nog steeds uh, Hellesport in het bovenzin. hoewel daar de verdediger uh, van Zandvoort. En dat was dan uh, Petrie Koper. Uh, daaruit zat van het uh, stelen van Hellesport. En die bal gaat verzekerd zijn uh, voet over de zijlijn. Dat betekent dat we uh, langzaam werk wel gaan gooien. Uh, nee, Chris Dürger is dat. Dürger, die uh, gooit nu de bal ook nog steeds niet. Wat nou doet allemaal, ja eindelijk is het wel weg maar die wordt weggewerkt door uh, HelloSports het is zoals nu op Bieleveld, uh, kunnen we dit moment een beetje rommelig. We gaan terug naar de studio om rond een uur of kwartier weer bij terug te komen. Met het einde van deze inzet de Hella Sport tegen SV Zandvoort. Dankjewel Jafres. En zometeen in het volgende uur uiteraard veel meer over deze voetbalwedstrijd. 1 tegen 1. Dat is de tussenstand. Hella Sport tegen SV Zandvoort. Zo dadelijk in uur 2 uiteraard weer heel veel lekkere muziek en informatie voor Zandvoort en de regio. De stans is zo.